Toen agenten de bol wilden sussen, keerden ze zich tegen de politie. Eén agent is volgens de politie mishandeld. In Zuid-Limburg zijn twee campings ontruimd vanwege wateroverlast. Zo'n 200 kampeerders zijn naar hotels in de buurt gebracht. Steden of dorpen in Zuid-Limburg lopen geen gevaar. Veel overlast is er net over de grens in België bij Voeren. Daar zijn kelders en straten ondergelopen. Inmiddels zakt het waterpeiler weer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be.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 Straight through all his cool ponies. And she'll hold the leash, good dogs, stay down. She's got no mercy for the soldiers, and no mercy for the king, and no mercy for the soldiers, and no mercy for the king, There's no mercy for the soldiers, and no, mercy for the soldiers. And no mercy for the king, no mercy for the king. you got a diamond ring I well, know there won't be no excuse me No mercy for the king of everything No mercy for the soldier, No mercy for the king And No mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for no soldiers No mercy for no king No mercy No mercy, no mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the. No En daar zijn we weer met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort, 18 mei. Uh, wij zitten natuurlijk in het racecafé Rabbel waar iedereen van harte welkom is om te luisteren. En om al met een schuin blik naar het grote scherm te kijken. We, gaan, uh, kijken. we gaan luisteren naar een reportage van Hans Botman over muurschilderingen in uh, Celsiusstraat. En Het gaat in uh, street art. Daarna praat uh, Carina Veren met de organisatie van de Spartaan uh, Race. En als uh, sluitstuk... Komt de heer Marcel Sukel van Zee praten over Zandenvoerder? Wat er nou allemaal aan de hand is. En aan de hand van zijn gemeenteraad. Hans. Ja, we gaan inderdaad luisteren. Ik was daar van de week even. En dan nou kan ik het wel helemaal gaan zeggen. Maar nee, het is dus in het kader van de Street Art ja. Festival. wat eigenlijk begin juli begint. En er uh, worden vele uh, gebouwen, worden er, uh, uh, zeg maar, uh, worden er prachtige schilderijen gemaakt. Ook, ook grote gebouwen? Hè? Ja, Sanford Verzeemer, ja. uh, Kippentrap uh, gaat ook binnenkort beginnen. Die staat dat, in stijger, Ja, In stijger, inderdaad. Het uh, Dolfirama-gebouw uh, aan de noordzijde, de westzijde, de oostzijde wordt helemaal vol uh, maakt. En de boulevard uh, uh, en uh, South Beach ook nog. En de brandweerkazen. Dus worden er worden heel veel projecten gedaan. Maar de okay. eerste, de eerste ja. was eigenlijk in Noord en daar gaan we naar luisteren. Gaan we naar luisteren. Goed, we staan hier in Zondvoort uh, Noord. Ik sta hier bij uh, vijf garages in de Celsiusstraat. En u zult zich waarschijnlijk afvragen waarom sta je daar, maar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 potjes gemaakt ja, met al die langs in ja en toen werd er gezegd op Facebook van ja, wel leuk daar allemaal, maar waarvoor nooit in Noord. Ja, ja dat is Als je het eens ja. in je oren knoopt en ja. hier ook leuke dingen gaat doen. Maar nou, er staan hier genoeg hoge gebouwen, waar ook nog mooie, mooie dingen opgemaakt kunnen worden. Nee, ja, alles kost geld. Maar we hebben nu ja. in ieder geval het begin. De gemeente heeft daar toe bijgedragen. Want en pre woner ieder de helft. Ja, daar kan je de kunstenaar weer van betalen ja. en zijn materiaal. En ik zou zeggen, laten we heel veel mooie dingen hier gaan doen. Ja. Ja, want een van de mooie dingen wordt op het, nee, het Daar wordt de grote, zeg maar op die grote muur, uh, dat moet eigenlijk het, het hoofdstuk worden. Na nou, Dolphirama Rama is natuurlijk wel de trekpleister. Ja. En uh, de, we gaan die platen eraf halen, dus die mm -hmm. fotoplaten. Als er nog mensen zijn die een fotoplaat willen hebben, laten ze zich even melden, want oh. we gaan ze gewoon eraf halen. Waar kunnen ze zich melden? Bij mij.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 ...gaat nou helemaal, helemaal los met de kippen. Dus, uh, maar, en dan allemaal in zijn stijl. Hè. Hij is van het uh, Delfts Blauw. Ja, ja, ja. ook Delfts Blauw. Ja, en Hanneke en haar man... ...die zijn helemaal uh, enthousiast. En de dochters... ...die hebben een moederdag cadeau aangeboden. We gaan mee helpen witten. Okay. <laughs> ja, geweldig toch? Ja, maar nou, een beetje blauw erbij. Dan heb je zo'n kleuren. Ja, natuurlijk. Nee, gewoon zwart. <laughs> nee, nee. Ik vind... Ik, ...wat een kunstenaar. Dat zei ik net ook al. Je moet een kunstenaar ook vrij laten. Dus nou, ja. Hugo is een kanjer. Oké, okay, nou ja, Stichting Beleefd Zandvoort is druk bezig, zeg maar. Hè. Je doet het met uh, Jan de Otto en Gilles Kok. Zeker. Uh, ik zou zeker zeggen, want, uh, be bekijk eens de website, want ja. er staan leuke dingen te gebeuren, toch? Maar ja, ook in het Zandvoortsmuseum, hè. Er komt een hele ja. mooie art tentoonstelling en als klap op de vuurpijl Moco Museum in de buiten tentoonstelling. Nou, kijk eens aan, daar kunnen we nog allemaal van gaan genieten. Hartelijk bedankt, Hilly. Graag gedaan. Nou, wie, wie hier ook uh, was, is uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Uh, als jij zo bekijkt...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 En dat, daar gaan ze dat dan op doen. En het zijn echt uh, 20, 30 meter hoog. Maar met die frisse, vrolijke kleuren. Met ook de afbeeldingen ja. die bij Peru horen. Aha. Ja, dat geeft een gevoel. Dat geeft meteen een sfeer. Ja. Uh, dit, dit is eigenlijk de opvolging van de zandsculptuur. Hè. Dat was ook een, een mooi evenement in Zandvoort. En dit willen ze eigenlijk elke twee jaar gaan doen. En de gemeente uh, ja, werkt daar goed aan mee. Ja, ja de, de, met beleef Zandvoort. Met beleef beleefd ja, ja de, want De, de, de zandsculptuur hadden weer eerst. Maar we krijgen nu de streetart. Hè, die... die ja.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 ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Laatste vraag, want uh, ja, gravity in Zandvoort stond niet, niet echt uh, ja, goed bekend, hè, want we hebben vorig jaar wat, wat uh, rare tekens op, ja, ja. op gebouwen gehad. Dat, was heel, dat vonden mensen heel vervelend natuurlijk, als het op een eigen huis ongevraagd wordt ja. uh, gedaan natuurlijk. Ja, maar ik, ik heb niet het idee dat dit ziet er zo mooi uit, dit, dit zou eigenlijk moeten verleiden van, goh, dit moet ik niet meer gaan doen.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 Uh, het naproberen te maken op bepaalde punten. En dat ze beginnen met een vogeltje. En dan uh, ja. zeggen ze... Je ja, ja, weet, ja. ontstaat er dan iets heel moois. Maar ja. meestal zijn het andere soort type mensen... Die, van de Lismen, die dat willen doen. Ja, dus. Maar die kans is altijd aanwezig. Dat alles ook op deze deur zonder uh, Tuurlijk, het te kunnen nee, doen. Dat is waar, en, inderdaad. En nu, uh, als het zou gebeuren, hebben we eerder de neiging... om het heel snel weg te halen. Omdat we eigenlijk deze mooie afbeelding ja. willen laten zien. Dat helemaal goed. Uh, dankjewel, ja? Gert-Jan. Okay. En uh, succes verder. Yes. Oké. Okay.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 Did you ever stop not to notice this drying earth as we make sure? Na de reportage over uh, muurschilderingen in uh, Noord. En die gaan, zoals Hans al zegt, het hele dorp door. Het wordt fantastisch mooi op muren. En uh, bijvoorbeeld wat jij ook zei, de kippentrap. Die staat ja, al ja. in de steiger als het gaat komen. Gaan we weer uh, naar Carina Veren, Want die praat met de organisatie over de komende Spartaanrace En wij zijn ook benieuwd of zij zelf mee gaat doen. Ja, en uh, de, die Spartaanrace. Morgen Zandvoort. Oh. Ik heb aan de lijn, aan de andere kant heb ik uh, Martijn Dekker. Hij is... Uh,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 Zeker weten. We hebben ja. een mooi stuk water. Als je bij het vliegde de zee... Die, uh, Ik wou net zeggen, ja. Ja. <laughs> ja. Want wat maakt Zandvoort... Want je zegt, in Nederland is er niet zo'n... obstacle run van Spartan Race. Dat is weer echt in Zandvoort. Nee. Uh, wat maakt het nou zo bijzonder... vergeleken met de andere... trajecten in, uh, in, in de wereld?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 We hebben de vijf s middags, s'avonds, of eigenlijk s'avonds, bijna s'nachts... om half elf begint de Night Sprint, de nachteditie. Oh, geweldig. Dus, ja, heel, heel mooi, uh, met alles aangekleed met lichten en muziek. Eén grote sfeer. Dan op zondag hebben we de tien kilometer. Um, en ook nog een keer een extra keer, een um, vijf kilometer. Uh, mooie toegankelijke afstand voor iedereen...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 Uh, en uh, dus zeker voor de kids ook toegankelijk. Elke uh, deelnemer bij de kidsgrond krijgt een t-shirt aan het begin. Zodat ze uh, allemaal mooi hetzelfde shirt hebben bij de start. Uh, ook een uh, eigen obstakels die ze kunnen doen. En natuurlijk bij de finish, wat ook weer kenmerkt is aan en Race. Uh, uh, springt altijd dat je iedereen over een vreugdevuur heen. Voor de kids houden er natuurlijk ook rekening mee dat het ietsje toegankelijker wordt om, ja. om daar overheen te springen. En dan ontvangt iedereen een hele mooie medaille.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 Ces pensées qui me font vivre en enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées Pas trop quand même Sinon ça repart vie dans la tête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 Ja, ontegenzeggelijk uh, stroom mee was dit. Een prachtig nummer. uit. <laughs> ja, Nederland. 1-0 Hans? 1-0, ja. Ik, heb hem heel, ik had hem helemaal goed. Uitgezocht door Thomas de Jong, onze technicus en de muzieksamensteller. Uh, uh, ik uh, moet hem complimenteren, want hij maakt, uh, ik wil niet zeggen hij maakt muziek, maar hij uh, zoekt het goed uit in ieder geval. <laughs> Oké, okay, we uit. gaan uh, naar onze laatste gast in ja. deze Goedemorgen Zandvoort. En uh, tegenover ons zit uh, Marcel Sukel. Welkom uh, Marcel. Goedemorgen. En man. waarom gaan we met hem praten? Uh, afgelopen woensdag uh, was het, ja inderdaad. Dan is er, een, uh, is er een commissievergadering geweest in de gemeenteraad en daar stonden twee... Onderwerp op de agenda dat was de krocht. Nou, daar hebben we het al een klein beetje over gehad met uh, Janjaat de Kloet eerder. Uh, en uh, Campingstander voeren. Nou, Campingstander voeren is dat bekend. Was, dat was een beetje het begin van het uh, van de hele. Ja, inderdaad. Het heeft, uh, ik wil toch, ik uh, wil, als je. Marcel, wat vond je. Uh, er de, de, de werden natuurlijk insprekers gedaan. Maar wat vond je van het hele uh, uh, gedeelte van deze vergadering? Twee uur en vijf minuten duren het, ja. ja, kun je nagaan. Heb ik me niet gerealiseerd dat we zo lang bezig zijn ja. geweest. Wat vond ik ervan? Um, Inhoudelijk gaan we het zo nog even erover hebben. Ja, ik, ik, ik vond uh, het vooral dat daar duidelijk uitbleek als er zoveel mensen komen van zowel de camping als van de omwonenden. Uh, dat er een, een, een behoorlijk aantal mensen zich zorgen maken over de ontwikkeling. En dat sprak. Uh, je, je zag ook aan het... Aan de reacties van, uh, van mijn collega's uh, dat ze dat aansprak. Uh, dat ze dat ook wel lastig vonden. Dat vond ik zelf ook. Hè. Ik heb natuurlijk volgens mij het langste aan uh, het woord geweest. Ja, je je hebt je aardig ingelezen. <laughs> op dat ja, stuk kom ik ook nog even. Zien. Ja, precies. Dus, uh, nou, dat dus Ja, maar denk jij dat de mensen van uh, de, de campinggasten tevreden weer naar huis zijn gegaan? of niet? Ja, ik heb, wij hebben reacties gekregen als ze daarna. Uh, nou, tevredenheid inderdaad. Want dit is... Eigenlijk het hoogste haalbare wat ja. we op dit moment hebben kunnen uh, betekenen voor ze. Ja, want... En het zegt niet dat we gelijk hebben. Uh, dat weten we pas als alle onderzoeken en juridische uitspraken echt zijn gedaan. Maar dit is wel het hoogste haalbare ja. op dit moment. Wat maar... het hoogste haalbare kun je uitleggen wat er nou eigenlijk uh, zeg maar uit is gekomen? Wat er uitgekomen is, is één, dat er een motie komt in de raadsvergadering van 28 mei. Um... Waarin we de wethouder verzoeken een aantal onderzoeken op te starten. Uh, zoals... Dat heeft hij toch al toegezegd? Die hij heeft toegezegd. Dan nog is het handig om dat ook per motie nog even te bekrachtigen. Om dus het vast te zetten. Ja, zodat ja. iedereen weet van dit gaat er dus ook gebeuren. Zoals het er nu naar uitziet is het een motie die nou, uh, waarschijnlijk de meerderheid gaat krijgen. Want het gaat niet alleen om het vraagstuk wat is een chalet, wat is een staakherofen. Maar gaat bijvoorbeeld ook over de overlast voor de omwonenden. Gaat ook over het verkeersvraagstuk wat er omheen speelt. Gaat om de milieuvraagstukken en de, de archeologische waarden die er, uh, die er zijn. Dus het gaat wat breder dan alleen... Uh, um, de vraag, wat is een chalet? De wethouder zei wel terecht, er is natuurlijk een bezwaarschrift ingediend. Dus een aantal dingen kan hij op dit moment ook niet doen. Dat maakte de vergadering wel tammer, vond ik. Ja, mee eens. Ja. Ja. Want uiteindelijk ging het dan meer over een aantal vergunningen en bezwaren. En één inspreker riep nog van misschien moeten we het samen doen. En daar kwam ook een reactie op. Maar... Of het uitgewerkt wordt, dat weten we niet. Uh, dat is elke keer het spannende natuurlijk. Uh, hoe zeg je dat, lief? Uh... Lief. <laughs> aardig. Ja, hoe zeg je het, aardig. Nou, ik, heb het ik, over, ik, ik heb het even over dat, uh, jij, de, de inspreker, meneer Damhof, Domhof. En die had een heel lijve stuk geproduceerd. En dat heb jij keurig doorgelezen. Dat, dat kreeg ik de indruk aan de vragen die je stelde. Daarin staan toch een aantal waarheden die je zo, liefst met z'n tweeën zou bespreken. Toch? Nou, en, en, dat is, en daarom zeg ik hoe zeg ik het lief. Ik zei ook in mijn betoog dat dit uh, grote bestuurlijke aandacht vraagt, dit, dit dossier. En uh, mijn indruk is, indruk van C is dat dit op het moment behoorlijk. Uh, juridisch volgens de regels uh, al of niet uh, wordt benaderd terwijl er gewoon veel mensen zijn die zich zorgen maken uh, en, en dat er ook draaglijk is in, in, de orga, of in de gemeente en, want we krijgen ook reacties van buiten uh, de mensen aan de Zandvoortselane van de camping, die zeggen hartstikke goed dat jullie opkomen voor zo'n camping want die zijn we straks anders ook hier weer kwijt nou, zie je wat er gebeurd is. Zie je om je heen, ja, kijk om je heen. Uh, ik ben zelf in mijn hele jeugd, dat heette dan een huisjesterrein. Uh, met, met kleine huisjes, aanladen strandhuisjes. Ben ik nu uit? Nee hoor. Okay. Nee, <laughs> Rustig nou, dan hoor ik mezelf ineens anders. Ja, we we, nooit, we <laughs> hebben nooit technisch problemen. <laughs> nee, met dat zo. is natuurlijk ook waar. <laughs> natuurlijk. En ik weet, we ik weet wat voor gevoel het geeft om op zo'n terrein opgegroeid te zijn. Met al je vriendjes. Ik kom ook uit Amsterdam. Uh, dus dat is heel fijn. En, en uh, mijn ouders hadden het ook niet breed. En nog steeds niet. Uh, dus ik, ik snap dat gevoel ook heel erg. En je merkt ook echt in de gemeente <coughs> dat er echt inwoners zijn die zeggen... Nou, Waarom moet dit ook weer een bungalowpark worden? Want dat is wel het gevoel wat erachter is. Ja, laten we even, even daarin dus ja. stellen voor mensen die het misschien niet helemaal gevolgd hebben. Uh, camping Zandenvoeren, uh, daar zitten nu nog, uh, ik, volgens mij iets van 80 mensen uh, elke zomer uh, te genieten in hun caravan. Uh, die moeten dus weg per 1 april 2025, zoals het er nu voor staat. Die brief hebben ze gekregen. De huur is opgezegd. Uh, de huur is opgezegd inderdaad. En dan komen er 250 chalets worden er neergezet. En dat zou dan uh, volgens de gemeente zonder vergunning kunnen. En dat, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat, dat moet dus niet zonder vergunning kunnen natuurlijk, lijkt mij. Ja, dat lijkt ons ook. Het begint al met de vraag van wanneer uh, start dit. En, en uh, wat ik ook benadrukte afgelopen woensdag is wat is nou de bedoeling met dit park. Uh, willen wij echt wederom een chaletdorp in Zandvoort erbij? Willen we weer een roompotachtige, uh, centerparksachtige uh, structuur... waar elke vrijdag uh, nou, uh, 250 gezinnen wisselen, uh, dat soort dingen. jaar rond, hè? dit is ook uh, is april, september. Dus je hebt ook een half jaar langer uh, heb je dit soort gasten. Dan kun je ja. aan de ene kant zeggen, joh, hartstikke economisch uh, gunstig... want mensen gaan in het dorp eten ja. en dat soort dingen. Ja, is dat nou echt wat, waar we naar op zoek zijn? Waar, waarom is er eigenlijk een verschil? Um, de campinggasten die moeten eraf. En krijgt de exploitant die dat nu gaat doen met die chalets eventueel een jaar rond vergunning? Nou, dat is bijvoorbeeld een van de vragen dat, dat die is er, toch, er is. Dat is toch nog raar? Dat is, dat is een van de vragen die er is. Mag je daar zo maar jaar rond dan uh, recreatie ja. uitoefenen? We uh. Even, uh, uh, uh, uh, en zo zijn er weer meer, hè? Um, als het echt chalets worden of huisjes, de, de, de exploitant heeft ook gezegd er komen vakantiewoningen. Uh, dat is echt iets anders dan uh, Nou Moet die dan niet bijvoorbeeld gewoon conform de parkeernormen nota en, uh, en notitie aanleveren met hoe die dat dan gaan oplossen? Weet je, allemaal dat soort vragen. Er zijn zoveel vragen over... Een hoop losse eindjes in ieder geval. Heel ja. hoop losse eindjes. En en mij... is het is heel makkelijk om te zeggen: van ja, dat is een andere omgevingsdienst. Dus daar gaan we niet over. Daar gaan we wel degelijk over. Hmm. En wat me een beetje verbaasde toen ik zat zo te luisteren: het gaat over zes vergunningen. En dan wordt er eentje toegezegd, er eentje wordt er bezwaar ingemaakt. En dan hoorde ik de wethouder zeggen: uiteindelijk komt er een CO2-notitie. En die kan alles stopzetten. Is het dan niet handiger om die zes dingen te bundelen? Nou, dat is een van de voorstellen die wij willen doen. Uh, en dan kun je wel zeggen, ja, het zijn verschillende omgevingsdiensten. Dit kun je bestuurlijk gewoon gaan afspreken. Spreek gewoon met de provincie af, want he, de, die gaat dan over twee omgevingsdiensten die die vergunningen zouden moeten leveren. En spreek gewoon af, wij gaan dit in één keer integraal oppakken. En dan vind ik het heel makkelijk om te zeggen, nou ja, daar gaan we niet over. Dat is de provincie, dat vind ik een hmm. beetje ja, wegduwen van je verantwoordelijkheid. Nou ja, de rompotisering, zoals het wel wordt genoemd. <laughs> ja. die, uh, die rukt uh, in ieder geval op. Het is niet rompot, hè. Wat daar uh, wil. Nee, Het is kennen we bij parkb, maar het gaat en, om het concept. En wie erachter zit, is ook nog niet helemaal duidelijk. Daar. daar. Daar daardig, kunnen we het zo nee. nog wel even over hebben. Maar het is natuurlijk een schande. Ik vind het heel slecht in ieder geval dat er. ...geen camping is voor de mensen met een smalle bus. Ja, daar staan wij achter. En je hebt gehoord dat diverse partijen ook hebben gezegd... daar nou zijn we het volstrekt mee eens. Ja, maar goed, als, als dit eventueel zou doorgaan... ...dan, dan blijft er heel weinig uh, mogelijkheden over voor... Uh, ...als jij met je tentje naar Zandvoort komt... Dan moet je gaan staan? Daar heb je straks pech. dan moet je in de duinen gaan staan, die kiezen de duinen. Ja, dan mag natuurlijk niet. Moet je naar Noorwegen toe of zo? Nee, je kan dat natuurlijk niet. weet je, je krijgt dat soort dingen. En ik heb wel eens gek gezegd. gezet, zegt twee slagbomen bij de wildbruggen en zetten boven Disney Park Zand. dan ben je ook klaar. Er komen toch een herten voorbij, we hebben wildbrug, We hebben strand, we hebben zwembaden, je hebt alles. Dat is volgens mij niet de bedoeling van het dorp en volgens mij ook niet wat de inwoners van het dorp willen. Ja, nu, maar, nu, ja nu, ga, nu ga je die. Uh, er is ook gesproken over kampeermiddelen. En dan kom je op het, dat chaletwezen uh, terecht. Of vakantiehuizen. In het rapport van meneer Domhoff staat een, uh, een tekening. Ja, over, over de vakantiewoningen die daar gerealiseerd zou moeten worden. Als je naar die tekening kijkt, ben je eigenlijk al klaar. Dat vinden wij ook. Ja. Er staat en dat heeft geen enkele relatie met het woord met chalet. Kam kampeermiddel. Zoals... Ja, überhaupt met kampeermiddel. Maar ook niet voor zover wij het interpreteren. Um... Met het woord chalet zoals het bedoeld is in de Nederlandse... Uh, rechtspraak. Mm -hmm. Er zijn meerdere keren door de Raad van State uitspraken gedaan over wat een chalet is. En dat is een ding wat in zijn, zich in zijn vorm onderscheidt van een stakerven door de houten uh, bekisting om, omlijsting. Met Een iets of, luxe uitvoering van de stakerven. Ja, zoiets. En hij moet wel op zijn eigen wielen weg kunnen. Nou, de huisjes, uh, hè, nogmaals, er is recent, uh, dat is dan wel weer grappig van zo'n proces, dat ik veel contact heb met de omwonenden ook, recent een mail gekomen van uh, de projectontwikkelaar, die is dus alleen maar spreekt over vakantiewoningen, dan zijn er dus geen chalets. Dus, dus ook geen kampeermiddelen. En dus ook geen kampeermiddelen. Maar ik, ik neem aan dat die uh, ontwikkelaar dat ook weet. Uh, dat hoop ik wel, ja. ja en en dit, dit is dus, uh, nou ja, daar vrezen wij een beetje voor dat dit uiteindelijk een juridisch steekspel gaat worden. Maar wie heeft er nou gelijk? En uh, nou, zij hoopt ook dat de gemeenteraad uh, zich hard wil maken voor, voor deze camping. Maar ook duidelijk wil maken waar zij dan nou staan en wat de bedoeling is. En inderdaad, mijn gevoel zegt me dat jij bij geen rechter droog houdt van... hé, hey, we gaan ineens 250 huisjesvergunning vrijbouwen. Vakantiehuizen. Huh? Ja. Uh, je had het net al over, ik ken hem maar Park BV. Hè? En het is vrij uh, ondoorzichtig, onduidelijk wie daar nou achter zit. En uh, ja, het woord biebop onderzoek, dat is naar de achtergronden van, uh, van uh, zeg maar de investeerders. Uh, dat werd ook nog genoemd afgelopen woensdag. Wat vind je daarvan? Dus zou dat moeten, denk je? Ik vind dat het moet, ja. ja? Um, Ten meer, uh, uh, nou de raadsinformatiebrief is natuurlijk openbaar, die kan iedereen lezen. Er staan volgens mij al drie of vier keer een naam genoemd wie, uh, achter, wie achter wie zit. Nou, er dus uh, worden niet echt met namen genoemd. Nee, ja. maar ja, er zijn drie of vier uh, BV's. Ja. Uh, BV-Kerelmanik-BV ja, is, uh, eigenaar, van, is ja. eigenaar van, is eigenaar ja, van, is eigenaar van. Waar er nog 25 onderhangen dan ook? Ja, uh, uh, uh, uh, blijkbaar ja. wel. Dat uh, is niet echt duidelijk. Nee, en het is heel makkelijk om te zeggen, uh, uh, wij hebben daar geen regels en richtlijnen voor opgeschreven. De wetgever geeft voldoende handvatten om gewoon een Bibel-onderzoek te kunnen starten als je je onzeker voelt over de partij. Ik snap heel goed dat de wethouder zegt, daar gaan we geen uitspraak nee, over dat, doen. Dat, kan dat hij is, ook dat niet is doen. allemaal prima. Ja, ja. Maar zoals het er nu naar uitziet, uh, heeft de hele gemeenteraad naar mijn gevoel uh, onzekerheid erover, doet hij nou wel of doet mm hij -hmm. nou niet. Mm -hmm. Weet je, en laten we er geen raadspelletje van maken. Ja, of raadspelletje dan? Raadspelletje. <laughs> maar, <laughs> maar kan hij, kan hij um, in vertrouwen dat meedelen? Dat zou hij kunnen doen, ja, natuurlijk. Ja. ja, dat ja. zou kunnen we natuurlijk aangaan. Dat gebeurt we natuurlijk al vaker. Ja, hè? De, hier ja is dat heb je dan vaker die worden natuurlijk wel eens vriendelijk verzocht aan het einde om even de vergadering ja. te verlaten. Ja, ja, ja prima. Maar nou, dan houden wij ook wijs ons mond. Zo, nou, dat we we, microfoontjes presidium. hebben we dan. Of in het presidium, <laughs> weet je, ja. Maar uh, stel je voor dat het nou juridisch niet uh, kan... Uh, dan hebben ze toch een groot probleem, denk ik. Hè? Ja, dan, dan, dan houdt onze uh, polstok op. Uh, zo praktisch is het dan. En uh, zoals collega Michiel Herms al aangaf uh, afgelopen woensdag... Ja, dan komt het privaatrecht uh, aan ja, de orde. Ja, naar de hoek kijken, ja. En, uh, ja weet je, wij, wij moeten op een gegeven moment als raad ook elkaar in de ogen kijken. Eén, wat vinden we dit de bedoeling? Twee, als juridisch blijkt dat het wel zou mogen... Uh, en voor zover wij het hebben laten uitzoeken, zijn we dan op dat moment uh, nou, uh, we kunnen dan ontevreden zijn met het antwoord maar kunnen we, dan, kunnen we zeggen, zijn we inderdaad nog een partij en moeten we dan hierbij laten. Ja. En dat is dan heel zuur voor, voor de, zowel de omwonenden als voor de uh, campinggasten uh, dan is het wel een voldoende feit. Dan, dan, dan kun je er bijna niks meer doen. Hè? Nee, en de, de, nogmaals, dan komt de privaatrecht van de hoek. Ja. Uh, die, die zijn natuurlijk ook al een aantal keren naar de rechter gestapt. Hè? Die ja. hebben ook veel advocaatkosten moeten maken. Wow. Het, het werd genoemd, 40.000 euro, 40 40 euro. Ja, euro. ja tel uit je winst. Ik dus heb het niet op de bankrijker. Denk. Nee, ik ook niet. En uh, ze moeten steeds de pet... Wat zijn uh, weer de mensen met de smalle beurs? Ja, Nee, nee dat, dat, dat ben precies ik niet eens. Ja, ja. En vandaar onze oproep ook om te zeggen van, van wethouder... Uh, geef je grote bestuurlijke aandacht aan ja. en, en pak dit echt op, ga ja. echt met omwonenden, uh, met, met de provincie, met, uh, met de campingbewoners uh, in gesprek. Ja. Ho hoe je dit proces wil aanpakken. Maar heb je, heb je genoeg vertrouwen in zo'n onderzoek? Dat het, dat jullie hebben al gezegd, tenminste jullie uh, de hele raad eigenlijk, het moet onafhankelijk zijn sowieso. Het kan niet gedaan worden door uh, ambtenaren van, van de, binnen de, nee. de Sanvers organisatie. Nee. Nee. Uh, uh, hoe, hoe moet het uitgevoerd worden, denk jij? Wie, wie zou het uh, moeten doen dan? We, we krijgen van de week, neem ik aan, van de griffier een, een voorstel wat, wat er onderzocht wordt. Uh, en doe uh, Dat gaan we dus ook even, ja. even horen, wat zijn voorstel aan ons wordt. Uh, ja, en dan zullen we daar een, een, een keuze in maken. Uh, dus ja, het, is het is wel de vrij de... uniek hè, dat dit gebeurt. Dat ja, ja, dat ja, wel zeker, zeker, ja, zeker. Ik, ja. Ik, nou, ik, ben, ik ben pas tien jaar in Zandvoort voortwonende. Maar ik heb nog nooit, en in stukken ook niet terug kunnen vinden, dat de raad een onderzoek verlangt. Dat zegt wel iets over de betrokkenheid daarbij. Maar als dat de voorstel er nou komt, dan toets je dat op die zes punten die jullie... Uh... Dan toetsen we het op de vraag, wat vinden we van een chalet? Dan toetsen we het op de vraag, uh, voor, uh, is er een vergunning nodig? Dan toetsen we het op de vraag, uh, onder welke recht valt het? Onder het omgevingsplan zoals het nu is, of onder het bestemmingsplan zoals hm. het was. Uh, dan hopen we dat de vragen komen uh, daaraan... Aan uh, ...annex eraan over het uh, verkeer en parkeren. Uh, zoals ik net al zei, in onze ogen... Uh, ...als het een bungalowpark is, moet het voldoen aan de parkeernormennota. Uh, is dat zo, moet er dus ook onderzoek worden gedaan. Uh, en de vergunningen, dat vind ik nu even lastig, ook te meer omdat er een bezwaarschrift loopt. Maar uh, het ging dus ook nog over de milieu... Uh, kan je dat ook laten onderzoeken? Uh, mag het? Kan het? Nou ja, dat, dat, dat zit nu dus in die bezwaarschriftenprocedure. Okay. Daar, daar zit dus de archeologie in, uh, natuurwaarde, <kuggen> omdat het tegen Natura 2000 aan ligt. Dus als we even zoeken of dat hierin past, ja of nee. Hmm. Okay. Jouw zoon, uh, dat is zeg maar het raadslid van Zee, hè? jij bent buitengewoon raadslid, maar ja, je klopt. hebt enorm in verdiept. Jouw zoon is ook naar de provincie geweest, daar, daar is het ook in de orde geweest. Klopt wat, het, kan, ja. wat kan de provincie nog doen? Uh, dan gaat het over de vergunningverlening omdat de provincie vergunningverlener is, uh, zowel voor het afgraven als voor de natuur en archeologie. Ja, ja, ja. Um, dus ja, we hebben nog maar één minuut. Ja, er wordt uh, streng, <laughs> streng gekregen. Nee, dus nou, <laughs> daar dient dan de beoordeling te komen. En ja. onze hoop van C is dus... Uh, nou, laat het integraal gebeuren. Zet die mensen echt ja. bij elkaar ja. en spreek erover. Ja. Nou ja, C is in ieder geval erg betrokken bij... standenvoeren, uh, wat eerder ook trouwens... Uh, de PVV was, en die hebben ook ja. veel aandacht aan besteed. Ja. Dus oh, die wordt er snel mee klaar. Ja, nou ja. Nou, weet je, zo werkt het in de politiek, dit soort dingen. Ja. Dus spreek je voor. En we wisten uh, al, al vrij snel... PVV... Uh, uh, nou, die, die luisteren... Ja, ja, maar die, die ondersteunt het. Ja. En uh, het was opvallend dat uh, Jong wordt helemaal niets inbracht. Maar ja, dan vond ik tenminste erg... Uh... Ja, ik vond ze ook stil. Ja, erg stil. En dan denk het, ik ja. van jongens, verdiep je even in de materie. Ja. Gelijkertijd, soms gaat het zo in de politiek. Maar ja, het kan ermee te maken hebben, hebben dat de, de wethouders... Van, uh, dat, dat zou kunnen. Uh, bepaalde uh, bepaalde dat bepaalde ga ik geen aanspraak in, in beide, te, beide termijnen kwam uh, uh, er geen reactie. Oké, okay, nee. uh, ja, je had het net al gehoord. Ja, die ene minuut is erbij. We gaan met muziek. Ja, nou, we gaan nog even vertellen dat... We gaan een mooi weekend tegemoet, een pinksterweekend. En maandag is... De Classic Concert niet op zondag. Nee, we hebben de Ibiza Markt, hè, die is vandaag en morgen. Vandaag en morgen Ibiza, wordt ja, dit nou, prachtig mooi weer. weer. Hopelijk uh, waait het niet zo erg hard. En uh, Café Nuff, kan ik je zeggen, is open in de, in de kerk. Ik, ik zag ze gisteren nog van alles naar binnen. Ja, ze maar waren... ze hebben vanmorgen. het ja, Jij kijkt er zo op aan, ik ik kijk, het, ik Nou, Dan, dan het. gaan we daar ik zeker even, even, even lunchen. Ja. Dan gaan we er even naartoe. Hey, dit goed, was uh, goedemorgen, Zandvoort. Ja, van dit 18 was goedemorgen. Ben Zonneveld was een presentator. Hans Botman was een presentator En de redactie. En de techniek en de muziek. Thomas de Jong. Uitstekende honden van Thomas van de de Jong. Dankjewel. Iedereen een fijn weekend. Say